Een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journal van het aardbevingsgebied in Groningen. 23.000 huizen en gebouwen gecontroleerd op aardbevingsbestendigheid. Het gebeurt om de gebouwen in het meest kwetsbare gebied zo snel mogelijk te kunnen versterken. In de directe omgeving van Loppersum is de kans op zwaardere aardbevingen door gaswinning het grootst. Het kabinet heeft de plannen hiervoor goedgekeurd. Er komen in de provincie Groningen nog altijd aardbevingen voor door gaswinning. Sinds er minder gas uit de grond wordt gehaald zijn de aardbevingen minder krachtig geworden, maar ze zijn nog niet voorbij. Duitsland wil uitgeprocedeerde Tunesische asielzoekers sneller kunnen uitzetten. Bondskanselier Merkel heeft daarover gebeld met de Tunesische president. Dat zei ze op een persconferentie na aanleiding van de dood van de Tunesische Anis Amri. Die wordt verdacht van de aanslag in Berlijn maandag. Duitsland probeerde Amri het afgelopen jaar uit te zetten naar zijn land van herkomst, maar Tunesië werkte niet mee omdat hij niet de juiste papieren had. Vervolgens bleef de geradicaliseerde moslim rondzwerven in Duitsland. Hij was hoogstwaarschijnlijk degene die in Berlijn met een vrachtwagen een bloedbad aanrichtte op een kerstmarkt. Vannacht werd Amri in Milaan doodgeschoten door de Italiaanse politie. Een man van 27 is veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord. In april stak hij in de gevangenis een medewerkster in haar gezicht en hals met een aangescherpte tandenborstel. De man had voor een moordpoging op zijn moeder ook al tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Hij moest daarvoor eerst de celstraf uitzitten. En voor deze laatste steekpartij moet hij ook een schadevergoeding van bijna 1900 euro betalen. Het weer, vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee stormachtig, daar kunnen zware windstoten voorkomen. Vannacht trekt die regen weg. Morgen zijn er afwisselend zon en wolken... maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog tot de avond. Het wordt morgen een graad of acht. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan nauwelijks files in Nederland... maar wel wat drukte bij Amsterdam door een ongeluk op de A10 West...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 Een trillop te voelen in je Bas, Hans. Als de microfoon niet in zit, dit is Zandvoort draait door, terwijl Hans met zijn vrienden. Ja, het is allemaal even wennen, hè? Wat zeg jij? Het is allemaal even wennen. Ja. Ik hoor mezelf niet aan. Ja, ben je er? Ja, we zijn er allemaal. Zandvoort draait door en het is eigenlijk Hans met zijn vrienden. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn weer helemaal compleet. Onze toetje is er ook weer. Hier. Hallo, goedemiddag. Ja nu, ja, nu ben je. Ja, er, nu daar ben je. Ja, het is allemaal ja. even wennen voor ons. Dat is nou, het is wat anders dan het studio. We zijn even zoeken, hè? Ja, ja, ja. ja dat kunnen we best. En uh, we gaan een een leuk programma ervan maken, denk ik toch? Tuurlijk. Lekker ja. veel muziek, lekker naar het schaatsen. Ja, kijken. we gaan leuke muziek en, en uitgezocht weer door Ronald hè de muziek. Tuur. To toch? Ja. Kunnen we meteen maar van start? Gaan we maar een keertje beginnen? my heart so much misery I will not break the way you did you felt so Gezellig, gezellig is het hier, vind je niet? Ja. Het is, Dat is le uh, lekker rustig. Ja, het is lekker gezellig. Ja. En ben je er, ben je ben er ook toe? Ik ben er iets, ik ben er wel. Hey, ja, ja, je bent. Ja. Daar was ik weer. Hè? Ja, daar is ze weer. Eens even zoeken. Hè? Ik ja. ben ook wat kleiner dan we rest. Ja, ja, ja, dat ja, is ja, waar. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ik en weet we, het wel hoor. We hebben een heerlijke koepel En uh, we, we hebben oliebollen. We hebben van alles hier. Zo. Het ruikt echt fantastisch. Er zijn lekkere nootjes en, op tafel. En gezellige muziek door Rowen ook. Toch? Niet? Voor mij? Ja, de gezellige muziek toch? Gezellige muziek? Nou ja, dat ah. heet zo. De... Ah. Ja. Ah, oké. Okay. Zeg uh, Maurice? Er zitten weer eentje aan de knoppen. Nou, je hoort het meteen. <laughs> We gaan meteen naar de knoppen toe. Ja, de mannen zitten weer aan de knoppen. Dan ja, wordt ja, dan donderen, ze... Dat is altijd hetzelfde. Ja, daar ja, ja, moeten ze afblijven. Kom maar op met die muziek. Vinden, als het over mij gaat, vind je wat? niet? Ja. Wat zeg je? Het mooi nummer dat dat over ja, mij gaat. Mooi, mooi The greatest. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zeg, eens, Toet er ook of niet? Ja, Toet gaat een, uh, een verzoekplaat eventjes kijken of ze die uh, te pakken kan krijgen. Oh, heeft ze een microfoon bij zich of niet? Nee, nee, ze heeft geen microfoon bij zich. Oh. Nee, die ligt hier nog. Wat saai. Ja, wat saai. Nou, ik ga zo wel even het ijs op, denk ik. Oké, okay. nou, dan draai ik vast een volgende, ja? Ja, dat is goed. Doe jij dat maar.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 De halve wereld niet wie Geronimo is Nee, is maar, nee, ja. nee. Maar uh, onze toetie staat bij het ijs nu. En uh, die heeft van een paar jongens he, daar hebben ze geloof ik een bezoekplaatje. Maar die gaat eerst even wat vragen. Ja. Even kijken of onze microfoon het wil doen. Onze microfoon die doet het even niet. Onze loopmicrofoon doet het even niet. Ben je er? Je bent er nog niet. Nee, hij doet het niet, hè. Ja, ik heb hem aangezet. Volgens Heb je me uitgezet? Oh, kijk nou. Toch hier zijn we dan. Is ja. Ik sta hier bij Sep. En Sep is zeven jaar. Dat klopt, hè? Ja. En doe vanaf hoe, laf, uh, hoe oud ben je dat je al op schaatsen stond? Drie. Oh, dus je bent al vier jaar aan het schaatsen. En ook echt hier op de ijsbaan in Zandvoort. Wat leuk. Heb je het hier ook geleerd? Ja. Achter zo'n uh, oranje dolfijn, of niet? Ja. Dat zijn wel korte antwoorden. Hoe vaak ga je in de week? <laughs> dat weet ik niet. Dat weet je niet. Gewoon zodra je kan, dan mag je hier naartoe. Wat leuk. En uh, je had ook een verzoekplaatje bedacht, hè? Welke is dat? Sorry van Justin Bieber. Moet jij eens opletten. Welke dan nu gaat ze komen? Ja. Yeah. wij zeggen ook vast sorry dan.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 One shot, second chance yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm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 Dat was ons eerste verzoekje, Hans. Wat, wat zeg jij? Sorry, dit was ons eerste verzoekje. Sorry, sorry. Ja, sorry. Hoe dat ja, sorry? Nou, zo heet het nummer. Oh, heet het oh, ja. Oh, ik dacht dat ja, jij sorry tegen mij zei eigenlijk. In geen duizend jaar, man. Oh, maar we hebben nu lekkere warme chocolademelk. Dat is lekker, hè? Ja. Met slagroom. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, nou. Maar is het ergens nog onderweg of? Nee, ja, die staat daar een beetje. Dus ik stel ja. voor dat we nog even een plaatje doen. Ja, doen we dat. komen we zo meteen. Lijkt me wel gezellig. Uh, terug. Heb je er nog een of niet? Ja, ik denk het wel. Ja, het lukt wel, hè? Beetje warmte voor op de ijsbaan. Mijn hart is paralyzed. mijn hoofd is oversized. Ik neem de high road like I should.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 My friends I where you are, I'm gonna say... Ja, we hadden het er net over dat het in de studio toch wel iets comfortabeler is dan hier. Maar wel veel gezelliger. Hè? Ja, je hebt mensen die zeuren. Ja, en dan krijg je ook geen warme chocolademelk, hè? Nee. We hebben, uh, weer, we hebben er weer één. Ja, we hebben kom er, er even, een. even Daar komt ze weer. Onze toetje. Ik sta hier vandaag bij Twan. Hoi Twan. Hallo. Hi. Um, jij vertelde net al een heel mooi verhaal dat je hier bent begonnen met schaatsen. Wanneer was dat, dacht je? Ja, rond mijn vijfde. Oké. Okay, en dat is, hoe lang geleden nu? Uh, zes jaar. Zes jaar geleden. Maar je komt dus heel vaak hier schaatsen. en je hebt het hier ook geleerd. En je bent hier meestal uh, met je zus of met mensen van hier de school? Um, met, met mijn vriend Jens en uh, veel met mijn zusje en mijn nichtjes. Nou, gezellig. En je moeder stond ook wat te kijken, zag ik net. Leuk, leuk, leuk. Uh, had je nog iets te vertellen wat je zo leuk vond hier? Ja, dat er heel veel kinderen van de ONS zijn. Ja, <laughs> en die ken ik allemaal. Dus dat is heel erg leuk. Want je was één keer in Haarlem geweest, vertelde je? Maar. Da daar was het gewoon. Uh... Ja, daar ken je niemand. Nee. Dus het is hier veel gezelliger. Ja. Nou, dus op de ijsbaan is het antwoord moet je zijn, hè? Ja, en uh, ja. je had een liedje bedacht, hè? Voor, voor, voor nu? Ja, um, It's Christmas. It's oh, last Christmas. Christmas. Last Christmas. Van? Van? Last Christmas! I <laughs> give you my heart! Nou, ze hebben er helemaal zin in. Kom maar op zou ik zeggen. Ja. Weet je wat het voordeel is van een studio? Sorry, nog een keer? Weet je wat het, je wat het voordeel is van een studio? Dat het iets stiller en warmer vooral is. Stiller en warmer. Nou, ja, ze, lopen, ze blijven ook gewoon bij in de buurt. <laughs> lopen niet allemaal weg. Ja, Hans is continu door de hort ja. op. Joh. Hij vindt Die het veel te leuk hier. Is continu weg. Ja. Ja. <laughs> nou, goed. Hans, waar zit je, joh? Hans. Hans. Hans zit niet, Hans staat. Hans loopt. Hans staat en loopt. Oh, kijk, daar is hij toch. Ja, ik, ik ben even bij de dame van de gebakkraam geweest. Ja. En die wil uh, straks even een verzoekplaatje horen. Uh, Jan, of uh, Nick en Simon. Oh. Eentje van Nick en Simon, een leuk plaatje. Mag een leuk plaatje uitzoeken? van Nick en Simon. Ja, dat weet jij wel. Nee. Daar doe je iemand anders ook heel veel genoegen mee. Hè? Nou. nou, We gaan er eerst even een andere tussendoor draaien. Ja, dan. dat mag. En dan, uh... Maar ze wou het niet zelf vertellen. Oh. Nee, dat dacht ze niet. Nou, verruid maar. Give me a second eye.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 No, I know. Het is dus zo met einde nieuwjaar, hè? Ja, ja, ja. Uh, ik sta Hans, op het Hans, moment... Hans, Hans, Hans. Hallo, Hans, hallo. Hans, Hans, Hallo. Ik sta op het moment bij de gebakskraam. En daar hebben ze heerlijke oliebollen, wou ik even vertellen. En uh, kan u even vertellen, waarom staat, staat u hier voor het eerst of bent u hier meer geweest? Nou, nee, ik sta hier pas 41 jaar. Oh, dat is nog niet zo lang. Dat valt, dat valt erg mee. Samen met uw vrouw? Harry ja, Met z'n tweeën oliebol. doen we dat en een paar meisjes erbij. Harry, Harry. Wat zeg jij? Ik zag Harry, Harry. Harry, ja? Klopt dat? Ja, ik heb nee, Harry hullen. Oliebol in Zandvoort. We lullen hem wat hè? Harry Oliebol, is dat een bekende in Zandvoort? Harry Oliebol. Ja. En staat u alleen maar hier in, in Zandvoort of staat u nog op kermissen en zo ook? Nee, alleen nog uh, op Zandvoort. Alleen op Zandvoort. En, en uw vrouw die had ook een, een, een, een plaatje aangevraagd. Ze wil het zelf niet vertellen, want het is een beetje microfoonangst. U mag het vertellen, een, een leuk plaatje. Ja, ik, nou ze het is, het is eigenlijk gek. Niet op Nikke Simon, maar op Jantje. Ja, op Jantje, maar Nikke Simon was ook goed, eigenlijk zei ze. Als het maar uit Volendam kwam. Ja, een beetje meezingen en een beetje juichen. Ja. Gaan we doen. Kom okay, met de okay, bedankt sound. We, we doen de nieuwste. Ja, doe maar. Five, six, seven, eight Guys in a row and I don't know what exactly makes me wait Was leaving me believing that there's still some chance for me I'm seizing every reason to defy desperation Can I take a dare Aiming for the long shot But why would you even care? Why would you even bother for an ordinary guy like me? Who could never live up to your high expectations? My eyes on you, still stuck in the moment. Now my whole heart cries for you. Leaving me believing that there's still some hope for me. Just enough to make me refuse resignation. High hopes, fingers crossed, waiting on the weather after all the rounds of loss. You might describe me better as an imaginary acrobat, not knowing he's a clown, getting a standing ovation. Cause every man wants to sleep with you, sleep with you. Every boy wants to play, every girl wants to feel like you, feel like you. But baby, I won't back away. Ja, maar je verwacht eigenlijk dikker Simon. Verwacht ik toch een Nederlands plaatje eigenlijk? Ja. Ja, ja. Dat, zijn ze een beetje op de Engelse tour gegaan? Geen idee, die moet je aan hun vragen. Als. Ja, ik vind het wel leuk ja. eigenlijk. Vind je het leuk? Is dat plaatje ja, dan dan, dat is dan draaien we nog een keer. Is het een plaatje dat ze hier in Zandvoort aangenomen hebben, opgenomen hebben in ik Albert Heijn? Ik zou het niet ja. We... Ja, De clip zeg, ja. hebben ze in Albert Heijn opgenomen. Eh, de clip. Ja, de clip. Ja, ik wou zeggen, Albert Heijn heeft geen bestuig Nee, dat weet ik wel, maar de clip. Ah. Tenminste, ik dacht het wel. Nou. Nou, leuk. Dolletjes. Kleine, kleine achtergrondinformatie. Wat een feit dit toch allemaal Ja, het is toch wel kleine achtergrondinformatie. Dat Gaan we Maurice nog wat vragen? Nou, er is, ze is nog iemand aan het zoeken. Dus ik, zou nee, ik had hem even... het over Maurice. Uh, en Maurice. Oh, Ma Ma Maurice. Maurice of we Maurice nog gingen wat vragen. Ba ga, ga jij Maurice wat vragen? Nee. Oh, dan moet je... Wat ga jij Maurice dan vragen? Geen ja, idee. Wat wil jij mij vragen? Ja, geen idee. Gaan we jou wat vragen? Wil nou, je... vertel. Ga ik wat vertellen? Of ja, je, ga je, je, je gaat je het aan vragen. Wat vragen dat wat ga ik je wat vragen? Hey Maurice, hoe is het met jou vandaag, jongen? Ja, gaat hartstikke goed. Net ja. uh, drie uur lang uh, mooi vanaf de ijsbaan hier in zandvoort uh, uitzending mogen doen. Ja, gezellig. En de, he? Breakdown, de laatste Euro-Rakedown alweer van dit jaar. En ik vond het wel erg gezellig hier. Het laatste uur? De laatste Euro-Rakedown. De laatste top volgende, 40. Volgende week niet? Volgende week geen top 40, wel een top 100. Een top 100? Zo. Ja, de top 100 van 2016. Volgende week hier vanaf 12 uur tot 5 uur op de ijsbaan. En hoe lang sta je hier dan wel niet? Nou ja, van 12 tot 5. We rekenen dat dus 5 uur, hè? Allemaal. Oh. Ja. Nou, Kun je het van je nog mijn stalpoten? Uh, de... nee, nee, nee, een beetje heen en weer lopen. Oh, Handschoen, okay. Handschoenen meenemen. Hè? Ja. ja, dit keer wel. <laughs> hey, tijd voor een gouden ouwe. Wat zeg je? Tijd voor een gouden ouwe. Ja. Heb je wat? Ja, als, het, als je wil, dan uh, is het even een beetje wennen. met her in a club down in Osorgo Where we drink champagne It is just that chair She walked up to me and she asked me to dance I asked her her name and in a drop brown voice She said Lola, L-O-L-A We're Kutje, sta je bij de ijsbaan, of niet? Ah, je hebt weer een hele goede microfoon. We gaan gewoon door met er eentje die het ijs een beetje laat smelten. Se ve, me trae con su figura. Ese traje zit op kortom, le queda meer. Albinado con su mitje, con los cafés, que bien se ve. Mi noticia es su cintura. Cuando bala, en los doces la quieren ver. En no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué en le biteo Solo la mire, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Eh. La noche está para un reggaeton lento. Dices que no se ven en ese tiempo. Oh, oh. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Y muévete, muévete, muévete. Wendy Calatina está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa's. También sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Is het mogelijk Is het het Is te atreves het si ahora No te pongas het te Is het mogelijk om te Is het mogelijk om te gaan? Yo solo la me me para un reggaeton lento que no se hace tiempo Yo solo la para un reggaeton lento que no se hace tiempo ja, we staan hier weer bij de ijsbaan. En ik heb, hier een, ik heb hier een groepje jongens bij elkaar. Zeg even je naam nog een keer. Willy. Kom op. Geen. Dat is dus Wim. Oké, okay, jongens, jullie zouden wat voor me gaan zingen, hè? Ja, hè? Jij kent het Peter. goed. Jij bent Peter, oké. Okay. Oké, okay, jongens, kom. Oké, zeg. Ik heb Ah, oh, Ze durven niet. Nou, dat is toch wat. Ze stonden hier net heel stoer te zingen. Toet ben je een jaar, hè? Baby, baby, baby. Goed. Kom op. Kom op. Ik wil hé, Doe jij ook? Ze durven niet. Ze durven niet. Blikje in de water. Goed. Nou, dit wordt ja, hem niet hoor, jongens. Niet, nee. Een hele grote mond, maar uh, jammer. Jammer, jammer. In deze manier die kan wel zingen.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 You got to give Ja, iedereen die loopt zomaar bij me weg. Ja, ja dat is waar. Dat is, uh... Wil jij de microfoon? Oh, moet ik hem even aanzetten? Nee, ik zal hem even aanzetten voor je. Alsjeblieft. Alsjeblieft. De fans ja, we, nemen. Hebben, we hebben een razende we reporter. Fans, let op. Een razende reporter. Nu is er iemand die het wel durft, jongens. Ik heb hier een kanjer staan. Moet je horen. Huh? Ik heb geen Instagram. Ik heb geen Facebook. Ik heb geen Snapchat, want ik ben geen bezem. <laughs> en hij deed het mooie wel, hè? Ik, ik uh... vind hem wel stoer. Goed gedaan, man. Nee, nee, nee. Je zou door het ijs van zakken. Wat zei je nou? Je zou de bijna door het ijs van zakken. Dat bedoel ik. Nou, dat kan hij in haast niet doen. Terwijl Hans zich een beetje overgeeft aan cannibalisme. Ja, ja, ja. Oftewel ben... of een oliebol aan het eten is. Oh heerlijk is dat. Heerlijk. En hij is lekker warm, jongen. Oh. En, en, en alles ik heb zit... gehoord dat hij van Hardy oliebol is. En alles ja. zit onder het suiker, hè, bij hem. Moet je kijken. Ja. Het is net de sneeuwpop. Ja. Maar ik weet niet of dat suiker is, hoor. Dan vraag ik bij was. die volgende dames ook. Is dat suiker? Nee. Is dat in de lijn van het voetbalveld? Nee. <laughs> Maar ik hoorde er wel ze wat naar het nieuws gaan of niet? We zijn er alweer bijna, ja. we zijn er bijna. We zijn er bijna. Het vliegt maar om met de nieuwsduren. Ja. Het vliegt om. Maar dat komt door Jonas, hè? Ja, dat, dat is waar ja. ja Jonas ja, het is zo naar de tijd tijd dat het ja. vliegt hier ook. Nou, we doen er nog eentje dan tot uh, nieuws. We gaan even wat rijden, zeker weer, hè? Of niet? Jawel. Jawel, dank u.